Mijn, en, uh, mijn opa is er niet meer, en dan heb ik er wel eigen kinderen. Dus generatie uh, op generatie. Ik kom graag op de Afrikaanmarkt. Ik kan er met de fiets heen en het is er gewoon gezellig en goedkoop. En tot ziens, op de Afrikaanmarkt. Wij zien hem graag terug op de Afrikanen. Yeah, look.